5 uur. Het NOS-journaal. René van Braco. Goedemiddag. Duitsland heeft bijna een nieuw kabinet. De SPD-leden steunen de Grote Coalitie. China zet voor het eerst een voertuig op de maan. En de Vereniging Friese Elfsteden frist het ledenbestand op. Het weer, vanuit het westen meer bewolking, vannacht regen... en dan koelt het af naar 4 graden. Morgen overwegend bewolkt, met eerst nog wat regen. In de middag blijft het vaker droog en 8 graden. En ook na het weekend blijft het wisselvallig en zacht. Bondskanselier Merkel kan zich opmaken voor een derde termijn. De leden van de sociaaldemocratische democratische SPD hebben ingestemd... met het regeerakkoord dat de partij sloot met CDU-CSU. Correspondent Wouter Meijer, was het nou nog spannend, Wouter? Nou, in eerste... peilingen de bleek wel dat er meerderheid voor zou zijn. Maar echt zeker weet je dat natuurlijk pas als er echt gestemd en geteld is. Uh, want toen die onderhandelingen over de coalitie begonnen eind oktober... toen was er heel veel weerstand juist achter die achterband van de SPD. Dat is ook de reden om het referendum onder de partijleden te houden. Maar de afgelopen weken is de top van de SPD door heel Duitsland gegaan... om dat akkoord aan de basis uit te leggen. En daar bleek ook al wel dat de voorstanders in de meerderheid waren... veel mensen vonden ook dat er best veel uitgehaald was... als je bedenkt dat de SPD maar 25% van de stemmen heeft gehaald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 Ja, die worden morgen officieel gepresenteerd. Dus welke partij welke ministeries krijgt en wie daar dan minister wordt. Uh, dan worden ze dinsdag beëdigd nadat Merkel in de bondsdag is gekozen tot kanselier. Uh, bij de SPD uh, wordt, worden alle geruchten niet meer tegengesproken, dus daar lijkt het allemaal zeker te zijn. Frank-Walter Steinmeier, bijvoorbeeld, wordt minister van Buitenlandse Zaken. Dat was hij ook al in de eerste regering van Merkel. De voorzitter van de partij, Sigmar Gabriel, wordt bijna automatisch vice-kanselier. Krijgt een zwaar ministerie, namelijk economische zaken plus het energiebeleid. Dus die moet de grote omslag in het Duitse energiebeleid voor elkaar zien te krijgen. En de SPD krijgt blijkbaar niet financiën. Dus daar kan Merkel dan Wolfgang Schäuble haar vertrouweling op laten zitten. Uh, dat doet hij nu ook al, Schäuble uh, Bij de CDU-ministers begint langzamerhand wat door te lekken. Waarschijnlijk krijgt Duitsland bijvoorbeeld, net als Nederland... Uh, voor het eerst een vrouw op defensie, Ursula von der Leyen... die nu nog sociale zaken heeft. En de rest aan de details weten we dan morgenmiddag. Oké, okay, Wouter Meijer in Duitsland, Dankjewel. Voor het eerst heeft een Chinees ruimtevaartuig een zachte landing op de maan gemaakt. De Chang'e-3 deed dat even na twee uur vanmiddag. En ik sprak kort voor deze uitzending met China-correspondent Marike de Vries... en vroeg haar wat dat ruimteschip gaat doen. Hij heeft een ruimtetelescoop aan boord... waarmee hij de geboorte en sterfte van sterren kan onderzoeken. En ook moet nu ieder moment een 110 kilo zwaar maanwagentje... wat hij aan boord heeft met de naam het Jade Konijn... Uh, op het oppervlakte worden gezet. En in dat wagentje zit een robotarm die zal de komende weken rots- en bodemonderzoek gaan doen. Uh, want dat uh, wagentje, die arm, die is uh, in staat 30 meter diep te graven. En dat is nog nooit eerder gebeurd op de maan. En de Chinezen hopen daarmee bepaalde energiebronnen aan te boren... die ze hopelijk later kunnen exploiteren om terug naar aarde te brengen. Ja, wilde plannen dus van China. Hoe wordt dat daar gepresenteerd? Nou, het wordt de hele avond natuurlijk al live uitgezonden... op de Chinese staatstelevisie. Daar zie je mensen aan een grote rol. ...onder tafel zitten en die tafel die is overdekt met het maanoppervlak... ...en daar wordt dan iedere keer modelwagentjes, wordt uh, uh, de Chang e 3 geplaatst. Waar is hij nu, waar komt hij nu terecht? Maar het wordt vooral naar het publiek gepresenteerd als het grote uh, ruimteprogramma... ...waar China al langer mee bezig is. En dit is natuurlijk een enorme prestatie, ook voor de Chinezen... ...dat ze nu daadwerkelijk op het maanoppervlak geland zijn, pas de derde keer... ...dat de mensheid dat gelukt is. Ja, mensheid. Maar komt er ook nog een mens op, uh, op de maan te staan? Een Chinese mens? Daar wordt op dit moment niet over gesproken. Dat is ook niet iets wat uh, hier heel erg uh, populair zou zijn als die Chinezen dat zouden aankondigen. Dat merk je vanavond eigenlijk ook op de reacties op internet. Er zijn maar zo'n 10.000 reacties gekomen op... Uh, het uh, officiële account van Chang'e. En dat zijn met name reacties van door de regering ingehuurde mensen die twitteren. En die reacties zijn natuurlijk wat fantastisch. En wat een belangrijke dag voor China. En wat een grote stap weer voor de mensheid. Maar de meeste reacties zijn ook wel sceptisch. Die zeggen van, moeten we hier ons geld aan besteden? Moeten we niet iets eerder gaan doen en oplossen in China aan de grote problemen die we hier hebben? Ja, kunnen we ons al wel vergapen aan mooie plaatjes vanaf het maanoppervlak? Nee, die zijn er nog niet. Wel plaatjes van toen de maanlander langzaam landde. Toen zijn er 59 foto's geschoten. Nou, die zien we de hele avond op de Chinese Staatstv. Uh, morgen moeten de maanlander en dat wagentje foto's van elkaar gaan maken. En nou ja, hopelijk komen er ook wat bewegende beelden in de loop van de week vrij. Marike de Vries, dankjewel. Dit is het NOS journaal met René van Brakel. We gaan uit het EK zwemmen in Denemarken. De finale van de 400 meter vrije slag voor vrouwen is bezig. Verslaggever Bob van der Tak. Gaat het goed met Sharon van Rouwendaal? Nou, als je denkt dat ze op het podium moet komen... dan gaat het niet goed, want ze ligt zesde op dit moment. Sharon van Rouwendaal in deze sterk bezette finale. Misschien... Kan ze zich nog wat naar voren zwemmen in die laatste meters van de race? We zitten in de laatste 100 meter inmiddels. Aan de leiding gaat Miraya Belmonte uit Spanje. Die gisteren ook al de 800 meter vrije slag won. En nu haar tweede gouden medaille hier gaat pakken. Maar kan Van Rouwendaal zich nog naar voren zwemmen? Nou, ze komt nu toch wat opzetten in baan 6. Sharon Van Rouwendaal. Zo lijkt het nog niet binnen de top 3. Belmonte aan de leiding. Fries. Uit Denemarken op de tweede plaats. Pellegrini ligt derde. Maar Van Rouwendaal ja, moet nu dan gaan aanzetten in de slotfase van die race. Maar het is niet eenvoudig natuurlijk in deze sterk bezette finale. Nog altijd Belmonte met een duidelijke voorsprong. Het Deense publiek juicht voor Lotte Vries. Maar Lotte Vries gaat er niet aan te pas komen. Sterker nog Van Rouwendaal die zet nu even de turbo erop. Met nog 50 meter te gaan. Ja, Van Rouwendaal, Nee, nog steeds. Ik dacht even dat ze bij de top drie zou zitten. Maar ze ligt nog steeds vierde. Sharon van Rauwendaal in baan 6. Het is Belmonte die gaat winnen. Dat is wel duidelijk. Maar Van Rauwendaal komt nu op de vierde plaats nog steeds. Met nog 25 meter te gaan. Wat gaat er hier gebeuren? Belmonte gaat winnen. Van Rauwendaal moet knokken nu met Pellegrini onder andere om het brons. Sharon van Rauwendaal, gaat het lukken? Nee, het gaat de vierde plaats worden. Want Pellegrini pareert de aanval van Van Rauwendaal. Wel een goede race van Sharon van Rauwendaal. Vierde plaats. Maar geen tweede medaille dus voor de Nederlandse. Mireia Belmonte. wint de race. Lotte Fries wordt tweede. En Federica Pellegrini wordt derde. Een fraai podium in Herning. En Van Rouwendaal daar dus net buiten. Zij wordt vierde. En over een uur weer nu de kans 100 meter vrij. Dan met Sebastiaan Verschuren zijn we uiteraard bij. Bob van der Dak, dankjewel. President Yanukovych heeft de burgemeester van Kiev geschorst. Het is een handreiking aan de betogers die vinden dat de politie te veel geweld heeft gebruikt bij een protest eind november. Ook de tweede man van de Nationale Veiligheidsraad van Oekraïne is geschorst. In Kiev wordt nog altijd geprotesteerd tegen de regering omdat hij meer samenwerking met Europa afwees en juist toenadering zocht tot Rusland.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 Dan nou, heeft de belangrijkste punten van dit NOS-journaal. De SPD-leden hebben ingestemd met een coalitie met Merkels CDU. En China heeft voor het eerst een voertuig laten landen op de maan. Dat was het van u zometeen weer NOS, langs de lijn met Hendry Schut. Voorspel al jouw favoriete sporten bij Toto. De sport om te winnen. Speel nu in de winkel, op je mobiel of op toto.nl.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 Goedemiddag, we heropenen zometeen ons sportforum met commentator Even de Napol... met oud-bondscoach van de handbalvrouw, Bert Bauer, en met schrijver Auke Kok. Maar we gaan eerst even naar het EK Korte Baan zwemmen in Denemarken. Bob van der Tak, wij horen jou zojuist in het nieuws. Met een goede prestatie, maar net geen medaille voor Sharon van Rauwendaal. Nee, dat klopt precies, want het was een hele goede prestatie voor het eerste Nederlandse zwemster op de korte baan op de 400 meter vrije slag. Onder de 4 minuten 3.59.22 het nieuwe Nederlands record. In handen dus van Sharon van Rauwendaal. Ja, vorige week zwom ze ook al een Nederlands record... maar toen nog boven de 4 minuten, 4-0-1-67. En nu dus ruim twee seconden daaronder. En dat onderstreept nog maar eens hoe goed de vorm van Van Rauwendaal is. Maar het heeft dus niet geleid tot een medaille... maar dat is echt geen schande als je bedenkt wie er wel op het podium staan. Mireia Belmonte, Lotte Vries en Federica Pellegrini. We hebben ook nog twee halve finales gezien in Herning op de 50 meter rugslag. Bij de vrouwen kwam Maaike de Waard in actie. Een van de jonkies van de Nederlandse ploeg. 17-jarig talent van het RTC Eindhoven. En uh, zij klokte een tijd van 27-61. Ietsje sneller dan vanmorgen in de series. Maar het was niet voldoende voor een finale plaats. 14e. En de Waard ligt er dus uit en gaat dus, niet zoals, gaat dus niet naar de finale zoals ze dat wel deed op de 100 meter rugslag. We hebben ook Mike Marissen zojuist in actie gezien op de 100 meter wisselslag. Hij noteerde de tweede plaats in zijn eerste halve finale. En dat ziet er dus goed uit voor Marissen. Want de beste 10 gaan door naar de finale op de korte baan. En ja, zometeen gaan we het weten. Want die tweede halve finale die staat op punt van beginnen. We gaan praten over de Champions League. Elf ajax sieders slaagden er niet in om tien Milanezen op de knieën te krijgen. In Italië kwam Ajax niet verder dan een 0-0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 Ja, vooral in de eerste helft zoekende. op een, een slordig met, met pasing. Maar ja, uiteindelijk komt, komen ze hun natuurlijk wel in hun kracht uiteindelijk. Hè. Dan hoeven ze niet. Gaan ze lekker met een kont in de, in de 16 hangen. Ja, dan moet je een beetje geluk hebben dat het balletje een keer goed valt. En die mogelijkheden hebben we al gehad. Alleen jammer genoeg uh, ja, heb ik het, uh, het voetbal niet gewonnen vandaag. Dat zei Frank de Boer tegen Jack van Gelder. Ik begin even bij de commentator in ons midden. Evert, had jij met wat je nu weet deze wedstrijd gedaan willen hebben? Ja, zulke wedstrijden wil ik altijd wel doen. En wat Sons, zou dan de strekking van jouw verhaal geweest zijn? Ja, dat Ajax gewoon kwaliteit uh, mist ook. Kijk, Ajax heeft voorin op dit moment geen uh, vast aanspeelpunt. Hoesen is een aardige spits, maar komt tekort voor, voor, voor de echte top. En ze hebben geen buitenspelers. Fischer trekt naar binnen en Schöne trekt naar binnen. En, en dat is het grote probleem. Ja. Uh, de, de, het enige wat je moet doen als je een man meer hebt... is de, de, de zijlijnen bewaken, buitenom voorzetten. En, en, en, of een spits inspelen die de bal terug kan leggen op middenvelders. En ik heb natuurlijk doodstit erger aan de Italianen. Dat had ik dan ook heerlijk. Dat kan ik ook zo lekker laten blijken dan. In mijn commentaren word ik lekker zagrijnig, weet je wel. En, en lekker mopperen en zo, heerlijk. Het is kant... een bij wedstrijd voor jou. Ja, maar aan de andere kant is, is het ook wel weer de kwaliteit van hun. Want ik heb het idee, als ze nog twee dagen doorgevoetbald hadden... dat ze nog geen doelpunt hadden gemaakt. En ja. dat is de kwaliteit van, van AC Milan, geweldige doelman, Abiati, maar ook de onmacht van Ajax. Hey, ik heb me dat dus nu, want we zijn nu vier, drie dagen verder, ik heb me dat drie dagen, nou ja, niet die hele drie dagen, want je doet ook andere dingen, maar zitten afvragen of dit nou inderdaad de kwaliteit is van AC Milan, of was dit eigenlijk alles wat AC Milan kan in de staat waarin die ploeg verkeert dit seizoen? Mm, ja, dat is altijd heel moeilijk om, om, om dat echt vast te stellen. Kijk, Italianen kunnen dit als geen ander. Hè? Hoewel de Italiaanse nationale ploeg tegenwoordig offensiever speelt... leuker voetbal speelt. En ik begrijp het ook ergens niet, want Italianen... In Italië staat alles wat voor mooi is. Mooie vrouwen, lekkere koffie, mooie motoren... prachtige auto's, schitterend land... heerlijke wijnen, lekker eten... en bij sport gaat het alleen maar om winnen. Overleven, Geef ja. geeft niet op. Want ze zijn hartstikke trots. Ja. Bellosconi was trots, Allegri... de coach zei geweldig gespeeld... en iedereen vond dat ze verdiend doorgingen. Ja, nou het resultaat telt dan. En daar is iedereen ja. dan daar blijkbaar heel blij mee. En het is ook inderdaad zo dat Italianen dat ze geen ander kunnen. Maar als AC Milan gewoon de kracht heeft... die het als grootmacht heeft... dan maakt AC Milan toch een doelpunt... Ja, maar ze zijn misschien niet meer zo goed, hè? Kijk maar in de, in de Serie A. Ze zijn niet zo goed meer. Ze zijn overtroefd de laatste jaren door Juventus... dat helemaal terug is gekomen. En uh, ja, ik, ik denk dat het voor AC Milan een zegen zou zijn... als bijvoorbeeld een Clarenceedorf daar eens aan het roer zou komen. Al die, die, die negatieve, defensieve trainers die zo denken... Jan Mulder zou zeggen, eruit met die lui. Ja, <laughs> ja, overigens even, het is wel zo dat de zaak daar aan het veranderen is. Hè. In het, het, uh, Juventus, wat je net noemde, speelt al jaren heel, erg, heel erg leuk voetbal met, ja. uh, met, uh, en die liggen er Napoli, L -l Napoli, ze Spelen wel heel leuk. Ja. Napoli speelt al jaren fantastisch om naar te kijken. Dus ja. het aanvallende spel. Neemt ieder jaar toe in Italië. En dat uh, moet ook wel, omdat hun een afbraakvoetbal. Ja, dat uh, leidde tot niks en tot half, tot half lege stadions. Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Dus, dus er is ook wel veel aan het, aan het uh, vooruitgaan daarin. Maar als land. het nodig is, kunnen ze weer terugvallen op hun oude leven. Ja, ja en je moet o je aan... Overigens, de waarheid gebied te vertellen. dat Ajax thuis tegen Barcelona. met tien man ook. om met Frank de Boer te spreken. met de kont in de eigen 16 hing. en bijna de tweede helft niks anders deed dan de ballen wegtrappen, trappen. Waarbij de, de, de David Klaassen bijna de rol van uh, uh, Balotelli heel behendig bleek te zijn... wat ook voor mij nieuw, nieuw was in het veroveren van uitballetjes, kornetjes, et cetera. Ik bedoel, hij uh, schopte niet. Het is natuurlijk veel netter mens dan uh, Balotelli. Maar dat, dat, dat verdiende ook zeker geen uh, schoonheidsprijs. Nee, nee, ik denk juist dat als, als, als de boer een hele goede coach uh, nog betere coach wil worden dan hij nu is, moet hij juist dit soort tekst achterwege laten. Ja, ik vond Want het ook dit, een beetje zwak. Ik vond, ik vond dit zwak. Ja. Ik vind hem namelijk heel erg sterk, omdat hij in rumoerige tijden bij Ajax zijn mond hield. Ja. Hij is voor de groep gaan staan. Hij heeft rust laten hanteren. En dan denk ik, dan moet je, moet je niet over ballen, jongens. Beginnen. Nee, dat is flauw. Want dat had hij vroeger zelf ook gedaan. Als hij in het veld stond, dan had hij die bal. Het hoort er allemaal bij. Dat, ho dat hoort er allemaal bij. Ja, ja. En dit hoort er dus ook bij. Ja. En uh, je mag het afbraakvoetbal noemen. Ze zijn door. Wij niet. Zullen we even zeggen, wij als Nederland. En, en, en dat, dat, dat, dat, die rekening moet je opmaken. Nee, ja, dat is terecht. Uh, men mag wel eens afvragen: in die hele Eredivisie staat er nog wel eens een echte leider op. En ik denk, als we het net over, Klaasje, over Klaassen hebben... dan, dan is dat ja, een Klaasje of een Klaassen. Hè. Maar dat in ieder geval zijn wel de namen die op dit moment bij mij overkomt... die komen, die komen stas, steeds meer bovenborrelen als echte leiders. Alleen als het echte mannen worden, dan gaan ze naar het buitenland. Dan dat zijn dat we ze eens kwijt. Ja. Dus die hele eredivisie wordt gewoon een, een, een opleidingstraject. Is het vlakke voetballers allemaal. Ja. Met weinig uh, leiderschapstypen erin. En uh, ja, dat, dat, dat, dat valt mij het meest op. Ja, Ik vind nou dat er uh, leiders naar voren komen. De droom bij de huidige Ajax... en ze uh, spreken daar zelf nu altijd uh, van uh, filosofie... dat ge wordt gebruikt, de boer ook veel... is dus dat er op een gegeven moment een jaar komt... Dat ze dus een, een, een goed jaar hebben met veel aanstormend talent. En dan met enkele afbouwers zoals het heet. Hè. Dus wat uh, Frank uh, Rijkaard deed in de jaren negentig. Dus dat dat dan de leiders uh, zijn. Die een aantal jaren in het buitenland goed zijn uh, binnengelopen. En, nu en wie nog zou dat nu moeten zijn? Twee jaar uh, dan terugkomt en dat, dat die mix van jong en oud, ja. uh, dus, dus, dus op die manier zouden ja, maar, dan de leiders maar, er, moet, er, moet, er moeten komen. En wie dat nu, nu is, die, eigenlijk is dus zo'n: uh, ja, dat is geen ex-speler. Ze, ze, ze, ze maken nu gebruik van zo'n uh, Palsen. Ja. Maar, maar dat die is natuurlijk geen kaliberrijk Technisch overwicht nee. om, uh, je om. Je moet, om, moet geen die... spelers hebben die in het buitenland gaan, daar een topjaar aan gaan maken en dan weer terugkomen naar Nederland. Want dat hebben we nu al een aantal keren gezien. Er dus zijn een paar voorbeelden bij die goed draaien. Mm -hmm. en zelfs als je ziet dat van Bommel terugkomt, dan heeft hij het gewoon moeilijk. Ja. Aan te passen aan het niveau. Aan het, misschien wel een beetje amateurisme wat hier nog hangt. Maar hoe doe je dat dan? Hè? Want uh, Ajax heeft nu ook wel een paar keer achter elkaar, elkaar pech, pech gehad. Dus... Met de loting in de Champions League. Maar oh, de ambitie ja. is er. En ze laten ook wel ook keer zien dat ze er tegenaan zitten. En er zijn ook pools denkbaar. Dit seizoen in de Champions League. Waar Ajax zeker wel overleefd zou hebben. Maar hoe kan je dan die ideale mix maken. Met, in de wetenschap. Dat in het huidige voetbal. Alle talenten bij Ajax elk jaar. Of het jaar daarna weggekocht zullen worden. Hoe, hoe bouw je dan toch een team dat een keer naar de achtste finale... dan wel kwartfinale van de Champions League kan. Ja, ik ben er heel, heel plat Dat gaat gewoon niet. Accepteren ja, dat het niet zo is? Ja, en Cruijff heeft het zelf in een interview... Pas op televisie ook nog een beetje laten doorschemeren. Bij 3, 24 zijn we ze kwijt. Maar dan kunnen wij ze niet meer betalen. Nou, ook de club kan er genoeg aan verdienen als ze naar het buitenland gaan. Maar dat is dan dus toch moet, wel een dus... hele sneuwe constatering. Moet je dan ja. als Nederlands voetbal je richten op de competitie en op de beker? Nou, er zijn wel meer sneuwe constateringen erin, maar dat is, ja. dit is, dit is er wel nee, even... Maar in alle ernst, want nou, je nou, kan ook zeggen... als Ajax het nu wel had gered, wat heb je dan nog te zoeken daarna? Kom je dan verder dan de achtste finale of de kwartfinale? Waarschijnlijk niet. Nee. nee maar, maar het is wel... Ik, ik, ben, nou, ik, heb, ik, ik deel wel de sceptis, of het lukken gaat, maar het is wel leuk en... Ik, inspirerend zelfs ook wel... dat ze bij ARGS in ieder geval dat idee hebben ontwikkeld... om dat op die manier te gaan doen. En wie weet dat het, dat het een keertje lukt. Maar het is dus het idee dat je ooit een mix hebt... van jong en oud, dat het gewoon ja. in een jaar goed past. En als je dan zegt, wie weet dat het een keertje lukt... wat bedoel je dan? Overwinteren of nee, echt verkopen? Nee, komen? ze hebben dan als droom... ze hebben dus inmiddels een... 20 miljoen op de bank staan. Dat uh, staat daar gewoon. Ze hopen keren op een keer op een, een jaar dat er dus een pak een meet drie, vier, vijf echt Euro Euro Euro Europese spelers van een jaar of 19 in rondlopen. Dan een paar degelijke spelers en een stuk of twee. Spelers die uit het buitenland terug, terugkeren aan Frankrijk uit in de jaren 90. Die samen één keer kunnen stunten. In Europa, dus denk aan een, aan, een, aan een finale of zo. Dat is ja. En daar geloven ze een ook echt in. finale of zo, ja. Finale, ja. ja. In ieder geval, daar geloven ze ook echt in. En een mens moet ook iets hebben om in te geloven. Ja, He, maar, dat is, Evert, uh... ja maar Evert, sommige mensen geloven ook nog in Sinterklaas. Het zijn vaak <laughs> ja. mensen onder de acht, ja. Ja. onder de zeven. Ja. Jij, je zit uh, ons met z'n allen aan te horen. En nou, je ja, gezicht kijk, wordt wel steeds somberder, moet ik zeggen. Nou, ik Wat ben vind vind helemaal jij? niet somber. Ik bedoel, ik, ik vermaak me elke week geweldig bij ja. de Nederlandse Eredivisie. Ja. Omdat ik nooit weet hoe een wedstrijd gaat lopen. Ik mag morgen naar Utrecht PSV... Nou, iedereen denkt natuurlijk dat PSV weer een geweldig pak op z'n donder krijgt morgen. Maar ik heb geen idee. Ik weet het niet. Maar in Europa? In Europa, nee. Kijk, ik ben een rasoptimist. Ik ben een positief ingesteld mens, maar ik geloof niet in wonderen. En ik denk dat wij gewoon. We zijn maar een heel klein landje. We hebben weliswaar een, een, een, een grote voetbalhistorie. Met, met, met Oranje, met Ajax, met Feyenoord, met PSV. Maar ik denk dat je reëel moet zijn. En dan ga ik helemaal met Bed mee. Als, kijk, Ajax had natuurlijk. Als ze in Glasgow niet verloren hadden van Celtic geheel onnodig. Want daar is het fout gegaan. Dan waren ze gewoon doorgegaan in de Champions League. waar. Nee, is niet waar, want dan, dan, dan waren ze nou, Milan uh, gelijk winnen. geëindigd. Ja, oké. Die penalty in de laatste seconde tegen Die penalty tegen in de laatste seconde met, met, met Van, van der Hoorn. De Hoor. Ja, ja oké, okay. ja. dan, dan heb je pech dat, dat... zo'n scheidsrechter daar intrap. Ja, ja, dat is dom. Maar, ja, dat is, ja, van dom. is ook dom. Maar ik bedoel eigenlijk maar te zeggen van... alles moet een keer meezitten ja. je moet een keer geluk hebben met de loting. Dan zou je kunnen overwinteren. Ja, want we hebben het nu voor de maar duidelijkheid in de groepsfase. Dat is voor de meeste grote ploegen die nu door zijn is dat een soort voorronde, daarna begint het pas. Ja, ja. ja. Nou ja Dat is ons lot gewoon, en dat moeten we, dat, dat moeten, dat moeten we maar accepteren. Ja. Vind je ja. dat moeilijk? Nou, maar, want, want, nou, want, nou, want jij stamt nou. nog uit de tijd dat we elk jaar met de Nederlandse kampioen gingen. Ja, heel simpel. Voor ja, Jijker maar kijk, als ik nog één voorbeeld dan mag dan pakken. He. Marco van Ginkel, een aankomende topspeler. Ajax wilde hem heel graag hebben. Maar zijn club Vitesse heeft een lijntje liggen met Chelsea, met Londen. Marco van Ginkel moest naar Londen, en daar zit hij nu op de bank. En als dat inderdaad de trend is... en straks gaat uh, Klaasie of gaat Boetius of, of Davy Klaassen... misschien Jan Klaassen wilde ik bijna zeggen, maar Davy Klaassen... die gaan ook. Die, die, die bezwijken voor het grote geld. Want zaakwaarnemers verdienen aan hun. Uh, de families mogen vaak mee. Uh... Ja, Maar Evert, je mag, je mag toch ook wel zeggen dat de club eraan meewerkt. Ik bedoel, aan de ene kant zegt Ajax dat ze Europa kunnen winnen... en aan de andere kant, uh, ik heb nog wel een aardige schoonzoon... die heeft een hele lijst uh, gemaakt wat ze de laatste jaren verkocht hebben. Maar daar schrik ik wel van. Ja. En als je die miljoenen nou eens een keer in huis had gehouden... Om, om, om, om, kunnen... in, om dit team op te bouwen wat ze daar hadden staan... Ja. die laatste, zes, uh, of, of laatste drie, vier jaar... dan speel je een ronde, ronde verder. Als Ajax nou op een gegeven moment vindt dat ze de selectie hebben... om misschien voor die stunt te kunnen zorgen... en dat ze ook het financiële vermogen hebben... dat ze dat misschien een keer niet doen. Twee jaar Precies, uh, spelers dat, verkopen. Precies, dat is het idee. Ja. Daarom... Uh... Ja potten ze nu allemaal geld op. Om dan, als ze denken, ja, we hebben nu zulke goede spelers... die gaan we nu, hè, want ze betalen nu niet meer dan een miljoen... wat trouwens nog, nog veel, veel geld is, maar goed. We gaan, we, gaan, we gaan deze jongens gewoon houden. We gaan nu voor één keer... het plafond verhogen, hè, of we besteden dat geld voor, voor die ene speler... Die, die dan dat elftal zou kunnen maken et cetera. Daar, daar werken ze aan. Dus, dus die, en dat werkt ook in die club, ondanks al de, alle narigheid... van die kruifrevolutie uh, en dergelijke, wat, wat niet zo misselijk was. Is het toch interessant om te zien hoe dat, hoe dat gaat lopen. Ja, heb jij in dat jaar dat je bijna embedded was... vorig seizoen bij Ajax, <laughs> gezien, gezien dat die stijgende lijn erin zit... Nou, van een die dat... toewerkt naar misschien weer een keer iets heel groots. Nou, dat ze naar iets uh, toewerken is, is inderdaad goed, goed te zien. Een uh, stijgende lijn is nog een beetje vroeg. Wat ze dus onder andere doen, maar goed, daar, daar gaat mijn boek niet over... maar dat heb ik wel van uh, dichtbij gezien is dat ze het afgelopen seizoen veel agressiever dan voorheen... Uh, jonge jongens bij andere clubs hebben weggehaald. Hè? Dus, dus niet gewoon van de amateurs, maar bij PSV en AZ en uh, Sparta en zo. Dus dat ze, jongens van uh, 15, 16, die volgens die clubs door Ajax zijn uh, geronseld. En Ajax zegt dan steeds, ja, maar die jongens die wilden zelf zo graag. Nou ja, fijn, hm. hoe, hoe er precies... Uh, in maar in ieder geval, dat, dat, he, dat hebben ze eigenlijk... Agressiever gedaan dan ooit. Al het grote talent, wat althans dat vindt, dat vinden ze dan bij Ajax. Moet bij Ajax zijn. En daar werkers aan. En ik heb wel gezien dat veel het feit dat daar nu zo'n overmars loopt. En, en van de zar en de en De, de Boer en Kenneth en dergelijke, um, John uh, Bosman... Dat, dat dat de aantrekkingskracht van die club verhoogt voor jonge spelers. En vergeet ook niet, de ouders uh, ouders van die van die ja. jonge spelers... Die, die beginnen allemaal te blozen als ze het tegenover Van der Sar... En, en, uh, en drie keer kampioen oh, oh, oh, dat ook mee. Hè? Dus eigenlijk willen ze de verleiding... Het laten winnen van het geld. Dus dat zeg je ja, wij hebben zulke goede coaches, die zijn allemaal zo beroemd geweest en ze hebben zoveel bagage en we hebben deze uh, deskundigen en die uh, diëtisten en je hebt uh, Bergkap, et cetera, dat spelers om willen van ja, het denk van ja, ik blijf hier tot mijn twee, mijn twee uh, en twintigste spelen omdat ik dan veel beter word dan wanneer ik bij Chelsea op de bank maar, zit. Nee, wacht even. Ja. Dat, dat is een idee. Een idee. Het is heel goed om een idee te hebben. De, de, van dat de spelers dan worden verleid... om daar nog een paar jaar langer te blijven... dan ze nu doen en dan het geld daarna te gaan oogsten. Ja. Daar hopen ze op. En dan ja. nu de maar van de hoorden. Maar, maar waarom kopen ze dan voor vele miljoenen van de hoorn? Terwijl ze Denswil ja. hebben, Veldman hebben... Ja. Mooi hebben en daar zit nog meer aan. Dat begrijp nee. ik dan weer niet. Nee, ik ook niet. Ik Zonde. Ja, maar toch? Ik, wat, wat ik wel mooi vind in het hele verhaal is dat deze jongens allemaal een bepaald commitment met elkaar hebben. Ja, ja oud voetballers. En dat vind ik wel mooi. Hè? Om, dat, om dat gewoon neer te zetten met elkaar. Om, om die filosofie die je net hoort. Om dat neer te zetten. Dat vind ik, ik hoop het mooi. dat het lukt. Alleen, alleen ja, weet je, ik heb iets. Uh, de boer is natuurlijk nu drie keer kampioen, misschien straks vier keer kampioen. Dat maakt mij niet zoveel. ik zou het erg saai vinden. Dus ja. hij moet wel een commitment aan de achterkant hebben om zijn drive te houden. Want je maakt mij niet wijs dat je vier of vijf of zes keer kampioen van Nederland bent... dat je dan hier nog gelukkig bent in Nederland. Nou ja, ik weet dus hou dan die filosofie nog maar eens vast. Ja. En, en, en Want er is ook nog iets van zijn eigen ambitie die hierin meespeelt. Ja. Als speler bleef hij ook langer Voordat hij uiteindelijk naar het buitenland ging. Nou, nou, ja, het is maar dat is een, een zo, zo, dat is een misschien. heel mooi commitment als ja. je dat als, als, als, als managementteam naar voren kan Ja, nou, Hij heeft natuurlijk één ding, één uh, inhou inhoudelijk uh, doel heeft hij nog niet gehaald. En dat is wat Evert net ook aanspitst. Dat Ajax speelt al jaren zonder specifieke aanvallers. Eigenlijk heeft Frank de Boer onder drie jaar... in de drie jaar dat hij er nu zit... Heeft hij nog niet, hebben we nog niet één specifieke aanvaller... structureel beter zien, zien, zien worden bij Ajax. Dat is eigenlijk, heel, Bergkamp, dat he, is eigenlijk he. heel opmerkelijk. Ja, ja. Keepers, verdedigers... Middenvelders, aanvallende middenvelders, ze worden allemaal beters... omdat ze allemaal, omdat Frank de Boer als geen ander... dat positiespel, ja. dat collectieve denken... kan overbrengen op het team. Maar iedere liefhebber in Nederland en zelfs ook de buiten... die zijn ogen sluit en denkt aan Ajax... die ziet een aanvaller met een zekere schwung langs de verdediger gaan. En als, je een, als er één ding is wat je in drie jaar tijd... in afnemende mate ziet, is het dat. En het daar heb ik, dus. het, heb ik het ook lang met Frank de Boer over gehad. En dat vindt hij zelf ook iets wat hij nog moet laten zien. Zo direct hebben we het over PSV en wat daar zoal te verbeteren valt. En uh, over nog wat meer Champions League. We gaan eerst weer even naar het zwemmen. EK Kortebaan in Denemarken. Uh, je hebt Monique Nijhuis in actie gezien, Bob. Ja, inderdaad. Monique Nijhuis in de halve finale van de 100 meter schoolslag. En ze maakte net als eerder op de 50 meter schoolslag een goede indruk. Nijhuis brons afgelopen donderdag op het sprintnummer. En nu zit ze ook in de finale van de dubbele afstand. Ze kwam tot een tijd van 1.05.70. Een behoorlijk goede tijd voor Nijhuis. Het was de vijfde tijd overal. De twee halve finales samen dus. En dus zien we Nijhuis morgen terug in die finale... waarin ze wellicht ook weer een gooi kan doen naar een medaille. Maar dan zal ze zich nog wel iets moeten verbeteren, denk ik. Anouk Elserman werd uitgeschakeld. Overigens de andere Nederlandse in deze halve finale. Zij kwam uit op een tijd van 1.06.60. En dat was onvoldoende de dertiende plaats. En zij ligt er dus uit. Goed nieuws was er wel nog voor Mike Marissen. Ik noemde zijn naam al eerder. Op de 100 meter wisselslag een prima prestatie geleverd door de Nederlander. Tweede tijd in totaal. En dan ben je gewoon medaillekandidaat. Morgen mag hij dat gaan proberen om zijn eerste grote internationale medaille te pakken. 53-22 was zijn tijd vandaag en dat was prima. Dat was maar 2500ste boven zijn persoonlijk record. En morgen zal het ongetwijfeld nog ietsje harder gaan. En dan kan hij wellicht ook een gooi doen naar een medaille. En heet dat een grote verrassing? Ja, toch wel, vind ik. Want Marissen is natuurlijk wel een zwemmer die in opkomst is. Hij verbrak ook, dat kun je, je misschien nog herinneren... afgelopen zomer op het NK lange baan dat stokoude Nederlands record van Marcel Wouda... op de 200-meter wisselslag. Dus het is wel iemand die zo langzaam maar zeker... een beetje op de, aan de poort begint te rammelen. Maar goed, dit is een internationaal toernooi. Dan liggen de verhoudingen toch altijd nog wat anders. En ja, ik ben heel benieuwd wat dat morgen gaat opleveren, die finale. Als tweede dus door. Wij gaan verder met de Champions League voetbal. Er was op zijn minst één wedstrijd gedenkwaardig... in die laatste speelronde van de groepsfase. Galatasaray plaatste zich voor de fase ten koste van Juventus. Dat gegeven is al uh, opmerkelijk. Maar het gebeurde in twee delen. Uh, de kampioen van Italië werd geslagen met 1-0. De wedstrijd werd op dinsdag gestaakt... vanwege sneeuwval, hagel en heel veel meer. En het restant werd op woensdagmiddag gespeeld. En daarin maakte Wesley Sneijder... kort voor tijd de beslissende goal. Ik denk twee uh, knoptrekke dagen. Ik bedoel, als je...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 Geweldig. Geweldig voor Wesley Sneijder. Geweldig voor Galatasaray. Onbegrijpelijk, zeg ik dan als uh, voetbalkijker gewoon. En ik ben benieuwd wat de twee mannen met scheidsrechters uh, invloeden hier aan tafel ervan vinden. Onbegrijpelijk dat die wedstrijd ten eerste gestaakt wordt. En daarna met veel slechtere omstandigheden wordt doorgespeeld. even. Ja, amateur the show, scheidsrechter. The show must go on, hè. Maar ja, dat, dat kan het... ook de avond zelf dan toch? Ja, dat had ook gekund. Maar kijk, ze hadden een uitloop. En waarschijnlijk hebben ze op www.weeronline.tk in Turkije gekeken. En gehoopt dat het weer de volgende dag beter zou worden. En voor de, de woensdagwedstrijd moest deze wedstrijd gespeeld worden. Dus... Ja, dat, ik begrijp dat allemaal wel. Dat, dat is pure commercie. En die scheidsrechter stond onder druk. Die kan niet zelf beslissen. Er zijn allerlei mannetjes van de UEFA en van de organisatie... die tegen hem zeggen, je moet dit en dat doen. En dan heeft hij dat maar te doen, gewoon klaar. Maar zouden die mensen dat niet op de avond zelf ook gezegd hebben? Uh, dat toen, is, is, is toen nog best helemaal, mogelijk. Toen volgens mij geen speler dacht aan staken... Ja. Ja, ik dacht ook van uh, speel maar door ja. met een rode bal. Hè, de lijnen waren zichtbaar, ga maar door. Maar ja, het hagelde hè, en, en, en, en ik, ik, ik zag zulke hagelstenen. Kijk, zodra het gevaarlijk wordt voor de gezondheid van de spelers... Ja. dan staakten zich er gewoon een Dat wedstrijd. Dat viel wel mee met die hagel hoor. Ik was in het stadion en hij deed niet pijn. Oké. Okay. Uh, Bert. Je werkt bij de KNVB. Is dat een mooie case om nog eens te bespreken? Nou ja, kijk, ik, uh, ik, ik zal zeker mijn oor te luisteren hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Want ik zit niet in het technisch gedeelte waarin de protocollen worden afgesproken wanneer er een wedstrijd gestaakt moet worden. Ik zit gelukkig uh, niet aan die kant. Maar uh, voor mij, uh, ik heb ook natuurlijk zitten kijken aan de ene kant met mijn beamer op handbal uh, die ik boven mijn TLB heb hangen en, en de rest voetbal. Uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat, is, dat is een protocol waar je, waar je zelf niet helemaal achterkomt. Dat is allemaal beschreven. Dat, dat, even zeggen rode de maar aan. Dus, uh, en hij moet voor die tijd gespeeld worden de andere dag. Ja, ik, ik denk ook niet dat er iemand binnen de weven zit... die dat protocol anders gaat interpreteren. Dus er wordt enorm op die regel gelet. Want het kost inderdaad miljoenen als dat, als dat anders wordt gespeeld. Als er fouten in worden gemaakt. En, en daar hoor ik wel genoeg over. Dat is, dat is, een, dat is een aardig reglement. Maar dan dus. krijg je dus zo'n vreemde situatie... dat je op de avond zelf nog onder normale omstandigheden... mag beslissen of het die avond gespeeld wordt. En de dag daarna is de druk zo groot... Moest er gespeeld worden. Dan doe je het gewoon. Ja, ja, maar die, ook weersomst, al is het een die weersomstandigheden worden. moet je niet uh, onderschatten hoor. Daar zit, nogal, daar zit ook nog wel wat druk op natuurlijk. Kijk, ja. als, er bij, als daar nog eens een keer onweer bij zou kunnen zitten... in welke vorm dan ook bij die hagel... Ja, dan moet je wel heel snel wegwezen. We en moet moet je in ja, met go-ahead tegen, ja, uh, tegen Herakles ja. in uh, Nederland. Ja. Zelfde soort situatie. En, en als je dan als gij zegt van ik ga door... die verantwoordelijkheid wil jij niet, uh, uh, niet op je naam hebben. Dus je, je, je pakt wel heel snel dat reglement... En, en eens goed kijken wat erin staat om daarmee door te gaan. Maar eigenlijk de, moet je dan de volgende middag toch ook kunnen zeggen... we doen het nog niet, want nu is het veld zo slecht. Ja dat, zou, ja, dat zou ik als scheidsrechter graag en wat willen. Wat is er op tegen? Want de, voor zover het. Ja, er gaat een hele spel van een kalender, de, de Italianen moeten terug naar huis. Een dag later kan ook niet, want dan komt hun competitie weer in gevaar. De Turkse competitie moet de wedstrijden verplaatst worden. Dat heeft te maken met burgemeesters en politie inzet ja. en weet ik wat allemaal. En dan de loting. in. Ja. Ja, het is een commercieel verhaal gewoon ja. en klaar. En de gelukkigste heeft hier gewonnen. Dan zetten we een punt achter de Champions League voor nu. We gaan naar de <laughs> Europa League. Vorige week kreeg PSV een flinke dreun uitgedeeld in de competitie door Vitesse, dat in Eindhoven won met 6-2. En afgelopen donderdag was het weer raak voor PSV. Op eigen veld werd verloren van Tjorno Morets uit Oekraïne. En dat betekende voor PSV het einde van het Europese avontuur. Eerder dit seizoen was Roda al te sterk in de beker. En met een tiende plaats in de competitie hoeft de ploeg van Philip Koku ook daar niet meer op prijzen te rekenen. Toch is Koku nog niet van plan om de handdoek te werpen. We hebben aangegeven dat we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 altijd een goed moment om uh, terug te kijken met, uh, met spelers, met, uh, met staf en naar jezelf. We hadden het net over de situatie bij Ajax en de organisatie. En daar mag je ook de conclusie trekken um, dat het er allemaal redelijk rustig is. Logisch ook, want het gaat goed. Hier gaat het helemaal niet goed. En ook dat is eigenlijk nog een understatement. Maar toch, Evert, dan kijk ik jou als eerste aan. Is, uh, staat Philippe Cocu eigenlijk helemaal niet Ter discussie. Nee. Ook niet bij de supporters. Nee. Terwijl vorig jaar werd PSV uiteindelijk tweede. En dat was het hele jaar gezeik. Het was ja, te slecht. Maar Philip Cocu is een, een clubicoon. Iemand die 600 wedstrijden zelf als voetballer heeft, uh, heeft gespeeld. En bij PSV en bij Barcelona. Uh, meer dan 100 Interlands. Dus Die heeft een status van heb ik jou daar. En terecht. Of hij een goede trainer coach is, dat weten we nog niet. Want hij is aan zijn eerste jaar bezig en wat niet verstandig is geweest, denk ik, in Eindhoven... dat ze uh, Faber en Van der Weerde daarnaast hebben gezet. Ze hadden een ervaren coach in, in, in dat uh, technische team moeten neerzetten... om, om ook Koku het vak echt te leren. Want hij, hij ligt nu onder vuur. Hij heeft het heel moeilijk in de affaire Toyfonen. Wat moet je doen? He, waarschijnlijk zou die Toyfonen het liefst... Uh, nou ja, euh, als ze trek gaan hem naar Zweden brengen, maar dan zegt het management van de club weer: ho, ho, ho, ho, dat gaat ons geld kosten. Manolev is op een hele rare manier afgeserveerd bij, bij PSV. Is die minder dan Arias of minder dan degene die daar hebben gespeeld? Dat geloof ik al Ze niet allemaal. Ze hebben gewoon alles eruit gegooid. Er gebeuren ja. hele rare dingen daar ja. die ik niet begrijp. Laten we even luisteren naar de technisch directeur van PSV, Marcel Brans. Uh, hij zei vanmiddag het volgende op BNR-nieuwsradio over de situatie rondom Koku. En ook over eventueel een ervaren man naast hem aannemen. Misschien moet je links of rechts iets bijsturen. Dat zou kunnen. Uh, maar. Uh... Ik vind dat wij een weg in zijn geslagen. Daar staan we allemaal achter. stonden we allemaal achter en daar staan we nog steeds. Op die persconferentie toen ja, was het eigenlijk zo goed als zeker dat er uh, Ronald Spelbos uh, analist zou worden bij, bij PSV. En dat dus toegevoegd zou worden aan die staf. Nou, daar had je wel we zeggen, een ervaren, uh, belegen iemand uh, die, uh, die wat langer meeloopt in de voetballerij. En uiteindelijk is Ronald Spelbos op het laatste moment toch afgehaakt en bij, uh, bij het Nederlands elftal gebleven. Dus dat zullen we ook in de winter evalueren. Of, of de wens daar bestaat om, uh, om iets toe te voegen. Maar ook dan, vind ik, moet het. Uh, als je zoiets doet, dan moet het echt een, een kwaliteitsimpuls zijn. Ja, wat zegt hij hier nou eigenlijk? Niks. Zeg... Hij zegt niks. Nog? Nee, nee. Maar nou, misschien zegt ja, hij ja. Is. Ja, misschien, ja. Je zou deze woorden kunnen lezen als ja. ja. Het is wel heel veel gezichtsverlies. voor met name de leiding van PSV. als we de staf die er nu zit eruit gooien. Dus ze zetten er iemand bij die dan misschien wel de belangrijkste man dan ineens is? Nee. Of zegt hij hier... we zetten er echt een assistent bij... Nee. die wat meer ervaring heeft? Ik heb daar wel een idee over. Ze moeten Petrovic er gewoon bij zetten. <laughs> dat ook voor is de sfeer. Een PSV er. En dan nou kun je ook eens lachen. Want deze drie, let maar eens op, die lachen nooit. Je moet ook maar eens lachen te lachen. Maar Nee, er valt ook weinig vlag. Maar je kunt ook eens plezier maken. En als je nou bijvoorbeeld een stemming maakt als een Petrovic. Die jarenlang bij PSV heeft gespeeld. Een PSV, ja, ik, noem, ik noem nu maar een naam hoor. Je zou ook een ander kunnen nemen. Ik kan ook uh, Van de Gijp aanstellen. Ook een lang... <lacht> ja, ja. <lacht> Theo Maas. Nee, nee, maar goed. Petrovic heeft natuurlijk toch ook... Eh, in Japan ja, gewerkt. Bij, is met uh, Guus. Bij Anzhi geweest. Ja. En, en, dat ja. noem ik nou maar. Hè. Ja. En, en, en ja, je zult toch links en rechts... al wat ervaring in het team moeten brengen. Ook, want... Ja, maar dat is, dat is volgens mij de basisfout. Dat ze dus van de zo A, het, het, bijna het hele oude elftal hebben weggeschopt. En B, het, het, het, het, de toekomst helemaal leggen. A, inderdaad in, in een hele jonge uh, managementteam. Maar ook in, in hele jonge jongens. Dat is veel te veel. Dus dat is ook niet aan Koku, uh, uh, uh, uh, denk ik, in eerste plaats aan te wrijven. Dat is eigenlijk de, dat is misschien nu zijn de technische massel. leiding... Je kan, je kan het niet een compleet nieuw elftal van jongens van uh, 19 zou, laten Zou Toyvonen laten dit het. gedrag vertonen bij de boer? Nee, want dat, dat is een soort uh, Soleimani, dus, dus die zet hij er gelijk naast. Ja, maar Dan um, moet, je, moet je de, de, dus de, de, de rugsteun van je clubleiding ja, hebben hè, om ja, dat te doen. Ja. Dus, ja. dus constateer je wel dat er ook ergens in het leiderschap van CoQ iets niet goed zit. En, als oh, je dan, en wat ik hoor in het verhaal is gewoon, we wachten even tot aan de winterstop. Dan gaan we eens goed bij elkaar zitten en dan worden ja. de stappen ondernomen. Dat is wat ik hoor. Ja. Dus, en, en als ik cocu zie acteren op, op televisie als, als coach, ja, dan ze, zie ik niet echt iets staan die staat voor de troepen. Nee. En, dus en wat ik een beetje aan hem merk, en ik heb al heel wat leiders er nu al een, een beetje meegemaakt. Zeker met NL coach, met al die topcoaches, ze staan ergens voor. En ik zie, ik zie een cocu een hele goede. Een hele goede assistent manager. Een hele goede tweede trainer. Een hele goede uh, loyale man naar, naar de leider toe. En, en, en ik zie hem nog niet dat hij hieruit uh, naar voren komt. Als ja. een echte sterke trainer. Heeft PSV hier ook een probleem te pakken? Los van dit, dit pure sportieve van dit seizoen voor de lange termijn. We hadden het straks over Ajax. Hè, waar um, veel redenen nu zijn voor jonge spelers om naartoe te willen. Dat was een paar jaar geleden PSV geworden. Die waren vier jaar achter elkaar kampioen geworden. Daar lag Totaal het momentum. Daar We wilde elke speler, ja. zelfs jonge spelers die bij wijze van spreken fan zijn van Ajax, wilden bij PSV ja. zelf gaan spelen. En terecht toen. Dat kon Ook. als heel lang duren voordat dat weer terug is. Hè? Ja, Het heeft te maken met de, met de, met de hele sfeer binnen, binnen PSV. Kijk, onder leiding van uh, de nieuwe voorzitter, de nieuwe directeur, Tini Sanders, is er natuurlijk een ander beleid. Dat is een, een man uit het zakenleven, gepokt en gemazeld. En, en, en Harry van Rijen was een totaal ander. Dat was meer een soort paus van, uh, van, van PSV. Een warme man, daar kon je nog eens eventjes een schouderklopje krijgen. De sfeer op de hetgang is ook veranderd. Dat was vroeger uh, één grote gezelligheid. Waar Hidding aan meewerkte. Eh, en, en, en, ja. en tegenwoordig gaat het allemaal anders. Het is zakelijker geworden. Maar laten we niet vergeten. één ding, aan het begin van het seizoen. Zei elke voetbalkenner, PSV wordt sluitend ja. kampioen. En daar was ik er ook eentje van. Maar de wedstrijden stond... tegen Milan en waren. Ja. Die speelden Milaan en Waregem van de mat af ja. gewoon. Ja. En, en, en ergens is de klat erin gekomen en daar komen ze niet uit. Simpele vraag dan voor jullie alle drie. Dan begin ik bij Bert. Uh, je moet het nu oplossen bij PSV. Wat ga je doen? Oh, dat was even een, uh, ik heb het natuurlijk over dat leiderschap. Ik zou, uh, ik zou zeker een stabiele situatie... eens een keer aan de bovenkant willen zien. Dus uh, waar, waar even het net over heb van, de, en, en, en nou over weer. Is, is, niet hem terug laten komen. Maar een echte leiderschap uh, daar. Want ik, volgens mij uh, is, zit het in de top daar ook echt niet goed. En ik denk dat Koku juist wat Frank de Boer wel goed gedaan heeft juist die onrust van de bovenkant niet kunnen weghouden van van zijn van zijn team. Dus ik zou zeker op die twee plaatsen de mensen vernieuwen. dat ook dus is helemaal in de top en de coach. Ja, in mijn denken wel. Evert? Ja, ik zou dus, wat ik net zei, bij, bij dit team van coaches... daar zou ik een ervaren trainer bij zetten. En ik noem nou toevallig Petrovic, maar dat kan ook een ander zijn... met, met een PSV-verleden. En je zult in, in, in het elftal toch wat ervaring moeten hebben. Ik wil zeggen, halen. want betekent het automatisch dat je dan gelooft... in dit spelersmateriaal? Of moet er mm, ook in de winterstop wat bijkomen? Jawel, jawel. Hier, hier, is, hier, is voldoende, hier zijn voldoende mogelijkheden. Maar ze hebben natuurlijk nu de pech dat Schaas weer een tijdje eruit is. En dat is een er, ervaren speler. Ze hebben de pech dat Matafs lange tijd geblesseerd is. Het is allemaal geen top. Maar goed genoeg voor de Nederlandse divisie. Maar misschien moeten ze Luc de Jong voor een half jaar huren. Ja, schijnt moeilijk te zijn, hè? Die mag niet ja, weg, geloof ik. Of is dat een spelletje? Ik ook? heb geen idee, dat, dat weet nee. ik niet. Maar ik noem, ik noem maar een naam, hoor. Dat, uh, kijk, kijk uh, het bulk van talent. De, de, dat, dat is een ding wat zeker is. En uh, het, het komt ook wel weer goed bij PSV, daar ben ik ook heilig van overtuigd. En misschien begint het morgen wel, wie weet, in de galgenwaard. Ja. Kan, ja. toch? Het ja, moet ook wel een beetje. Want nog ja. één of twee keer verliezen en je staat vijftiende. Ja, ja Feyenoord heeft ooit eens op degraderen gestaan. Ja. En kijk nu weer eens naar Feyenoord. Hè? Ja. Die doen weer mee op kampioenschap. Ach. Ook al voor jou ook nog die vraag. Nou, Als je het nu mocht oplossen bij PSV. Dat dan? Zou, dan zou ik nu, nu uh, niks uh, veranderen. Want het is, het is al zo slecht dat ik denk dat ze uh, nu toch wel op de bodem zitten. En, uh, en, die, en er zitten heel veel, heel veel mooie, mooie uh, talenten. Dus ik zou helemaal niks veranderen en met, met z'n allen werken. En dan uh, nog een beetje te redden wat er te redden valt. En dan zou ik na dit seizoen moet die uh, leiding vooral bij zichzelf uh, te raden gaan. En, uh, en uh, zichzelf vervangen. En waar staat dit seizoen dan nog van in het teken? Want dan kan je het gevaar krijgen dat iedereen maar wat gaat zwemmen. Nou ja, dat weet ik niet. Ik denk dat, ik denk dat iedereen wel, wel weet dat het, dat het uh, fout zit. En ze hebben ook wel pech gehad, zoals even net ook al zei. En dat uh, slaat een keer om. Ja, maar eigenlijk geef je aan al, al, altijd allemaal hetzelfde wat wij zeggen... alleen een half jaar later. Ja. In feite, nou, de, nogmaals... De koku weet ik niet precies, dat is gewoon niet, niet, niet te beoordelen. Maar de, de club had die selectie nooit zo rigoureus moeten, moeten, moeten, moeten vervangen door, door een stel junioren. Dat, dat is idioot. Ik durf hier rustig te stellen dat PSV nog bij de top 5 eindigt. En dus nog zichzelf verzekert van Europees voetbal. Dat hebben ze in het begin van het seizoen ook laten zien. Ja, ja. fris voetbal. Wie weet komt er terug. En ze hebben met Memphis Depay de mooiste aanvallen van iedereen. <laughs> Dat dan wel weer. We gaan het over handbal hebben. De Nederlandse handbalvrouwen hebben bij het WK in Belgrado de achtste finales bereikt. De laatste groepswedstrijd tegen Montenegro ging nipt verloren met 27-25. Geen schande, want het gaat dan om de regerend Europees kampioen... en de verliezend finalist van de laatste Olympische Spelen. Aanvoerster Danique Snelder was best trots op haar team. Ik denk dat we echt uh, als team hebben gestaan en onwijs uh, goed de afspraken hebben nagekomen. Goed uitgestraald dat, we echt, ja, dat wij ons niet uh, verslagen geven. Ik bedoel, zijn wij wel een Europese kampioen, dus je weet wat je te wachten staat. En we hebben onwijs gaan knokken en er uh, zijn een hoop dingen goed gegaan. En er zijn helaas ook een paar dingen niet zo goed gegaan. Maar uh, ik denk uh, dat we toch wel goed gevoel kunnen overhouden aan deze wedstrijd. En aan de groepsfase, want Nederland is nu vierde geworden. En dat was dus net voldoende om door te gaan. Nederland heeft twee keer gewonnen, van Congo en van de Dominicaanse Republiek. En de andere wedstrijden verloren, van Frankrijk, Montenegro en Zuid-Korea. Bert, jij bent uh, de grondlegger van de Meiden met een Missie. Van uh, alweer een tijdje geleden dus, hadden we het straks over. In 2003 ben je daarmee gestopt. Hoe kijk jij uh, naar dit wereldkampioenschap? Nou, ik kijk via de beamer, want ik moet natuurlijk wel via internet. Ja, via dat is via vrij de, letterlijk, ja. ja via, de, via de internet natuurlijk. Ja. En, en, en, en figuurlijk, wat heb je nog met die meiden die je nu in actie ziet? Oh, best wel veel. Uh, er zit natuurlijk nog, uh, even kijken, de, de keepster heeft nog natuurlijk nog in het oude team gespeeld. De rest is natuurlijk wel een beetje nog komend uit de jeugd waar, waar ik nog bij gezeten heb. En maar meegewerkt heb, maar... Uh, laat ik, zo zeggen, ik heb iets met de, de missie die ze hebben. En, en, en dat voel ik wel heel erg sterk mee. Want deze meiden worden, zijn allemaal uh, geïnspireerd door de groep uh, waar, uh, die voor hen zit. Van 2005 die daar vijfde op de WK werden. En, en, en die, die, die willen graag naar de Olympische Spelen. En, ja, en, en, en ja, als je het verdriet zag van, uh, van Londen natuurlijk. Dan, dan zie je wat een enorme drijf in die groep zit. En uh, dan heb ik er heel veel nog mee. En zie je dan, en daar kan het ook over meepraten... want uh, uh, jij was destijds de en bij, toen de meiden met een missie er kwamen. Ze hebben natuurlijk altijd een missie, maar de missie toen was... Hè, dat iedereen vol voor dat Nederlands team ging. Dat, nou, is, is, is, dat is inmiddels niet meer zo, hè? Nou, even, even, even goed vertellen. Kijk, wij, wij startten toen... Uh, we, we hadden ons al, geloof ik al 24 jaar niet meer geplaatst... Uh, voor, een, uh, voor een WK... Uh, officieel, dan, dan hebben we het wel eens zelf georganiseerd... maar dan mag je automatisch meedoen. En wij hadden een droom toen we, om, om naar zo'n WK met de jeugd, jeugd te gaan. En dat was in Brazilië. En, en daar kwamen we eigenlijk tot de conclusie van... ja, zei een van die spelers, ik wil dit wel meer. Dus toen heb ik het ook gezegd, ja, ik wil het ook wel meer. En dat was ergens in 1995, geloof ik. En, en daarna hebben we gezegd van, ja, oké... Okay, uh, als je dat dan wil, hoe gaan we dat dan doen? Nou, dan bleek het eigenlijk maar één model te zijn. Dan kwam een Bangra's model naar voren. Want bij Vanuit de club... het volleybal. Vanuit het volleybal. En daar ging men... Want we gingen bij de club niet meer trainen. En wij... het verschil was gewoon dat we in Nederland met tien uur trainden. En de wereldtop is gewoon een halve baan. Dat is gewoon 20 tot 22 uur trainen. En toen hebben we gezegd, van, nou, iedereen speelde nog bij de club. Dus, dus financieel verdiende men niks. Eh, misschien een keer een reiskosten. Dus het was geen groot risico dat je hoefde te lopen. Je ging alleen ergens anders veel trainen. Heel veel trainen en dat hebben we gedaan en uh, dat heeft geresulteerd in het feit dat we op de EK in, in Nederland een, een nog niet zo goed resultaat neerzetten, maar een, drie maanden later de, de, de wereldkampioenschap in Noorwegen Uiteindelijk betaalde zich dat uit en hoe is de ja. situatie nu? Is Dat, nou, dat, dat model, bestaat dat nog enigszins? Of is dat teruggevallen tot iedereen is weer bij zijn club vooral druk? Nou, wat, wat, wat doorgegaan is, die meiden van mij zijn natuurlijk ook allemaal het buitenland ingegaan ja. en uh, dat is, het werkt enorm aanstekelijk op de groepen die eraan kwamen jonge oranjespeelsjes die eraan kwamen en en uh, vanuit NSC heeft natuurlijk ook uh, het, het Olympisch trainingscentrum opgestart... waar het handbalverbond in die mee is gegaan. En daar is de handbalacademie ontstaan... waarbij spelers die nog in Nederland speelden... nog eens wat nog intern gingen wonen... en ook zo'n twintig uur gingen trainen per week. Uh, het gevolg daarvan was dat heel veel spelers al vrij vroeg... naar mijn mening vaak wel eens te vroeg... net als deze voetballers wel eens te vroeg naar buitenland gaan... te vroeg weer naar, naar Duitsland gaan. En op dit moment... ja, in mijn, toen ik startte was er maar eigenlijk één speelster toen ik in het buitenland speelde. En uh, nu zijn er geloof ik over de 30 of 35 speelsters... die vanuit die Handelacademie naar Duitsland, Denemarken, Spanje, Frankrijk gaan. En, en eigenlijk uh, gebruiken wij uh, NOC NSF-gelden... om uh, spelers op te leiden die in andere competities... Uh, Renderen. Ja, dat is dus heel goed. Dat is voor die sport is heel goed. Ja. Dat is voor het Nederlands handbal in het algemeen heel goed. Is dat ook voor het Nederlands team dan heel goed? Als ze overal in nergens zijn? Nou, de problematiek die nu komt nu naar voren... is dat die WK's zitten allemaal in de competities van... Eh, niet net, kijk, bij volleybal is het zo. Dan speel je een half jaar en dan heb je een half jaar de nationale ploeg. Dat zou mooi zijn. Maar bij, bij handbal is dat niet zo. Dat net als met voetbal. Die lopen door de competitie heen. En dat is erg lastig. En, uh, dus het is niet meer mogelijk om te zeggen... van we halen ze allemaal naar, naar het centrum toe. Want dan moet je ze allemaal een contract gaan aanbieden. Want al deze meisjes verdienen een, een, ja, een, leuk, uh, ja. een leuk salaris. Als en je, dat je, gaat als, niet je, als je Nieke Groot neemt in Denemarken... dan hoef je dan hoef je echt geen zorgen om te maken. Die nee. heeft een goed contract aan. Nee, dus, maar dan moet je eigenlijk de con con conclusie trekken... dat dat niet meer gaat lukken om iedereen naar je toe te halen. Want de bond heeft ook niet zoveel geld. Nee, de, de bond zelf zit, zit nu al in de problemen. En, en, en ja, dat is ook niet best natuurlijk. En, en zeker niet als je een ledenaantal hebt dat nog steeds uh, terug blijft lopen. Uh, dus je zal geldschieters moeten vinden om in het laatste jaar... want dat is een beetje, geloof ik, de bedoeling op dit moment. Ik heb nog veel contact met George Rutger erover. Om het laatste jaar uh, voor de Olympische Spelen van Brazilië... om die groep helemaal naar Nederland te halen. Ja, ja dan moet je nog wel wat uh, financiën en, en zaken organiseren... om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Of... En dat vind ik wel belangrijk. Of je krijgt gewoon een coach die ervoor staat... die ze zo ver krijgt dat ze belangeloos zeggen: ik kom terug naar Nederland... en dan, uh, dan, dan vergeten we even die contracten... en dan uh, gaan we nog eens één keer voor het, uh, voor het grote commitment. Geloof jij daarin, Evert? Nou, in dat laatste niet, nee. Daar dat, dat, dat, dat geloof ik Er zullen er misschien een paar zijn, maar uh, het, het merendeel niet. Dat, dat geloof en ik niet. En vind jij wel dat... Waar hij toen mee begonnen is die ja, meiden met de missie van toen... dat dat nu nog steeds een uitwerking heeft. Ook zek op de prestaties van dit WK. Bert was toen een roepen in de woestijn. Ik weet nog heel goed dat ik er zelf bij betrokken was. Ja. Bij een bijeenkomst in Utrecht. Dat we toen de plannen maakten om speelsters uit de competitie te halen. Daar, daar stond ik volledig achter. Dat zegt en nadrukkelijk we. Ja, nou ja, goed, met, met, met een heleboel mensen. en Ik, ik, ik mocht, omdat ik dat al wat langer in dat wereldje rondliep ja. ook uh, mijn zegje doen... Ja. En uh, daar is toen een, een, een, een, zeg, die trein is in beweging gezet, die trein loopt nog steeds. Alleen ze zijn uh, bij de vorige Olympische Spelen net niet, daar zijn ze op een vreselijke manier genaaid gewoon. Omdat Spanje en Kroatië onderling een spelletje speelden waardoor Nederland buiten de boot viel. Ja. Dat stapje heb je net nodig dat je één keer op die Olympische Spelen ja. komt. En dat dan NOC en NSF of een grote sponsor zegt, dat pak ik op. Ja. En dat boksen ze voortdurend tegenaan. Nou, op dit moment is het wel natuurlijk NOC en NSF die het Nederlands team overeind houden. Ja, Dat moeten okay. we er wel even bij vertellen. Ja, oké. Okay. En, en jij bent toen wel door mij erbij gehaald, omdat ja, ja, jij, jij kende ook het niveau van het internationale handbal. Mm -hmm. Ja. En ik had ruggesteun nodig van dat soort mensen... die niet in de bond zaten, niet aan geld dachten... en alleen maar aan een missie dachten. Ja. En aan commitment. En dan, ja, daar zat jij ook toen bij. En hoe ver is het Nederlands team dan op dit moment? Want oh, het grote doel blijft dan inderdaad Olympische ja. Spelen... en dan daar iets moois doen. Op dit wereldkampioenschap worden ze nu vierde in de pool. Ze winnen denk ik van de twee landen waarvan je dat absoluut mag verwachten... Hè, dat ze ervan winnen. De rest hebben ze verloren en spelen nu tegen Brazilië. Ja, maar je, je, toen wij in 2000 in, de, in onze pool ook eerste werden... Toen kwamen we de nummer vier tegen een andere pool En dat was dan Roemenië. En die sloeg ons verschrikkelijk de, de tent uit. En dat, dat is het niveau wat ze nu gaan tegenkomen. En nu zijn ze wel vierde. En je komt tegen de nummer één tegen Brazilië. Daar kunnen ze, zo, daar kunnen ze gewoon van winnen. Ik ben er van, bijna van overtuigd dat ze die stap kunnen maken. Uh, dit, dit is een team dat in, in vergeleken met mijn team... Uh, iets anders in elkaar steekt... maar op een aantal posities uh, hele goede spelers heeft. Uh, goede spelverdelers heeft. Uh, ze hebben één makker. Ze, de, de, de, de, de, dat, dat staat op doel. We hebben, we hebben geen goede keepers op dit moment. Daar mag ik best kritisch in zijn. Dat is en, belangrijk. En, nou, ik, ik, hoop dat, ik hoop dat ze luistert en dat ze het een keer oppakt. Maar in ieder geval, dat is wel, dat is, dat is wel een, een, een Achilleshiels. Uh, maar... Um, ik denk dat ze gewoon die de dop kunnen komen tegen Brazilië. Want ze hebben, dat is best wel een, een heel sterk team hoor. De speelsters van Brazilië spelen bij Hypobank in, uh, in Oostenrijk. Dus ook allemaal Champions League speels. Dus allemaal. Maar ja, dat zijn ook wel spelers uit Brazilië. Die op een gegeven moment, als ze een tikje krijgen... ook nog wel eens een keer uit balans kunnen raken. Uh, loodje naar Hongarije, over Roemenië, over Servië. Dat was veel gevaarlijker geweest voor, voor Nederland. Evert, kun je het ermee eens zijn? Ja, ja, Brazilië is voor mij de grote onbekende. Uh, verrassend poolwinnaar met onder andere Servië en Denemarken. Maar ik ben het met, met Bert eens. Dit team kan, als ze net de goede dag hebben, kunnen ze van iedereen winnen. Ja. Ze hebben zich ook gekwalificeerd, terwijl wij allemaal dachten... dat gaan ze niet redden door uit in Rusland te winnen. Van de Russen. He, tig keren wereldkampioen olympisch kampioen. Ze kunnen van iedereen winnen, maar dan moet het allemaal net passen en kloppen. Ik vind alleen één ding jammer dat Maura Visser... één van de allerbeste speelsters niet in het team zit. Die heeft ruzie met de coach. En uh, ja, dan heb ik altijd zoiets opzij zetten die allemaal Goed de beste maken. moeten spelen. Ja, ja. ja ik vind... Het, het, het, het, de beste speler hoort daar gewoon te spelen. En, en, en dat, dat, vind, dat is het enige verwijt die ik dan een beetje wel eens een keer aan het management heb. Uh, maak in de zin van ja, zorg nou dat hij dat binnen de ploeg blijft. En leer een ploeg, een jonge ploeg ook met moeilijke spelers te spelen. Want of dat nou van Persie die erbij komt, is, of dat het nou snijder is. Het zijn gewoon goede mensen en, ja. en goede voetballers. Zo en, is het. en je hoeft er, je hoeft er niet s'avonds mee aan de bar te hangen. Of misschien wel een keertje. Maar en je hoeft er geen inkopen mee te doen. Je hoeft Juist er niet mee te misschien. praten. Dat interesseert me helemaal niet. Moet je de ballen er gewoon in gooien. Juist. Klaar. En daarmee ronden we het Sportforum voor deze zaterdag af. Heren, dank allemaal. Even tot morgen naar het voetballen. Jullie nog iets sporties? Oke? Ik ga lekker luieren. Heerlijk. Ik kan ook wel sportief. Moet je lezen? Heel ja. ja, goed. Heel sportief voor de tv kijken. Oké. Okay. We hebben nog uitslagen van het buitenlands voetbal van deze middag. Bayern München tegen HSV werd 3-1 in Duitsland. Hoffenheim, Borussia Dortmund eindigde in 2-2. Hannover tegen FC Nürnberg werd 3-3. Team van gert Verbeek, Nürnberg verspeelde een 3-0 voorsprong... en nog steeds zit Verbeek zonder overwinning na zeven duels. Mainz, Borussia, München Gladbach werd 0-0. En Augsburg tegen Braunschweig 4-1... Bayern München is koploper met 44 punten. Bayern Leverkusen staat op de tweede plaats met 7 punten minder. Heeft ook nog een wedstrijd te goed. En dan is er nog voetbal in de Premier League. Mocht u het gemist hebben, we begonnen deze uitzending... met Manchester City tegen Arsenal. 6-3 werd dat. Chelsea Crystal Palace 2-1. Everton Fulham 4-1. newcastle Southampton 1-1. West Ham tegen Sunderland 0-0. En Cardiff City tegen Wedge Bromest Albion eindigde in 1-0. Arsenal is nog wel koploper... Maar Chelsea staat nu op twee punten en Manchester City op drie punten van Arsenal. Dat 35 heeft nu uit 16 gespeeld. Tot zover, zometeen meteen in het nieuws het vervolg van het zwemmen. Wij kondigen de lente al aan in vroege vogels. Terwijl mensen klagen over korte dagen en de komende winter... hebben vogels het voorjaar in de kop.